Dit is de Nedewit met het NOS-journaal. Autofabrikant Netcar is gered. Het bedrijf in Born wordt definitief overgenomen door het Eindhovense VDL. Dat wil er vanaf 2014 minis gaan bouwen voor de Duitse autofabrikant BMW. De werknemers worden eind dit jaar, als Mitsubishi vertrekt, collectief ontslagen... maar ze hebben een terugkeergarantie. Netcar kwam in de problemen nadat eigenaar Mitsubishi begin dit jaar bekend had gemaakt... te stoppen met de productie van auto's in Born... Aan de overname is maandenlang gewerkt. De vakbonden zijn blij met de overname van NETCAR. VVD en PVDA willen behalve de forense tax ook de langstudeerboete schrappen. De partijen hebben de plannen nog niet rond en praten er vanmorgen verder over. De streven is om het alternatief voor de forense tax en de langstudeerboete morgen te presenteren tijdens de algemene financiële beschouwingen. Waar de VVD en de PVDA het geld vandaan willen halen is nog niet bekend... ...maar gedacht wordt aan het vitaliteitspakket voor ouderen. Dat is een potje dat is bedoeld om ouderen aan het werk te krijgen. Tegen zowel de forensetaks als de langstudeerboete is veel maatschappelijk verzet. In Frankrijk zijn afgelopen weekend 17 mensen opgepakt vanwege een groot handbalschandaal. Topspelers worden ervan verdacht dat ze een wedstrijd met opzet hebben verloren... ...om zo het prijzengeld van weddenschappen te kunnen incasseren. Handbal is in Frankrijk een populaire sport. Het nationale team won goud op de Olympische Spelen in Londen. Onder de verdachte is Nicolas Karabatic, tweevoudig Olympisch kampioen en de bekendste handballer van Frankrijk. Bij een aanslag in de oost-Afghaanse stad Gost zijn zeker elf mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn drie NAVO-militairen. Zeker 60 mensen raakten gewond. Volgens sommige bronnen liet een man op een motor bommen ontploffen bij een groep militairen. Andere bronnen zeggen dat een bermbom tot ontploffing werd gebracht toen militairen uit hun auto stapten. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Afghanistan opgeëist. Dan het weer in het noordwestelijk deel van het land bewolkt en wat regen. Meer naar het zuidoosten droog en zonnige periode. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen bewolkt en enkele buien en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 In Standverse Zaken. En ik spreek vandaag met Huig Molenaar van Strandpaviljoen Thalassa. En uh, ja, we zitten hier in een prachtig nieuw paviljoen. En huig, misschien kan je iets vertellen hoe het uh, is begonnen. Uh, je komt waarschijnlijk uit een uh, ondernemersfamilie. Ja, zeker. Ik ga meteen wat aanvullen. En met trots, ja. ik ben een rientje van Bonnie. Ah. Heeft dat is voor de Duitsland, Ja, ja precies. precies. Dat wil ik toch altijd wel graag, want dat ben je toch wel trots op. Ja. Dat je, als je een bijnaam hebt, dan zeg ik altijd, dan ben je van Adel. Mm -hmm. En dat is geen verdienste, dat heb ik toegeworpen gekregen. Maar ik wil dat wel graag altijd uitdragen. Uh, we hebben, uh, wat, wat, wat vroeg je, sorry. Nou, wat, uh, hoe het is gegaan. Ben je bij een van de ondernemersfamilie uh, de generaties terug, was hier toch al van ja. overtalen? Ja, zeker. Als ik, als ik helemaal de geschiedenis terug ga, ik vertel dat ook heel graag, graag en veel aan mijn gasten als we er tijd voor hebben en als de mensen erin geïnteresseerd zijn. Een stukje cultuur vind je hier ook terug. En het is, begint dan bij mijn familie, bij mijn voorouders. He, met trots vertel ik dan altijd dat er twee bronzen beelden voor het museum staan. Ja. Floris Molen en Arendtje van de Meij. Nou, dat ben mij mijn overgrootjes. Ja. He, nou, en daarna uh, komt mijn vader in beeld. En mijn opa, opa Jan Bonny uit de Westerstraat nummer 8. Gelukkig hebben mijn vrouw en ik dat huisje kunnen kopen. Dat gaan we in de toekomst renoveren. Ik hoop daar mijn oude dag te sluiten, ja. Samen met mijn vrouw. Ja. En dan gaan we verder, gaan we daar uh, veel plezier, gaan we daar uh, wat leuks mee doen. Ja, uh, wat het ondernemers betreft, dus dat waren ondernemers puur sang. Ja, wat, wat hebben die al? Nou, zo is het, uh, de bokken, uh, dus waarvan de beelden zijn, die staat er niet voor niks met de klink in zijn handen. Nee, hey, wat heet hij? Nou, hij was uh, onder andere dorpsoproepen visafslager. Dus als die bomschuiten op strand kwamen en er lagen zootjes vis op strand. Ja. Eerst ging hij dan eigenlijk dorp in. Met de klink. En de riep onder andere. Al in school die al kopen willen komen naar zee. Nou ja. Dan kwamen de handelaren. Maar ook de particulieren. En die konden dan een zootje vis kopen. Ja. Maar hij werd ook vaak ingehuurd voor. Ja. Hij was een lopende krant. En hij. Bij overlijden. Dan gaf hij dat. Als iemand iets te vieren had. Dan deed hij dat. Dus hij had een hele sociale functie binnen de gemeenschap Zandvoort, Die toen natuurlijk heel klein was. Ja. Is dat uitgegroeid tot een dorp? Hè? En, en ja, hij ging verder? Of de... Nou ja, daarnaast, verder? daarnaast deed hij dus uh, ook ja. in de vis of de visserij. En dat is weer op zijn kinderen overgegaan. En als ik dan heel kort door de bocht bij mijn vader en moeder terechtkom. Nou, mijn vader en moeder en we hebben we altijd met heel veel plezier met de bakfiets op strand haring verkocht. Later met een ponywagen. Uh, mijn vader had nog eens geen rijbewijs, dus ik kwam nooit verder als een ponywagen, maar dat heeft hij altijd met heel veel verven en met, met, met trots heeft hij dat altijd op Zandvoort uh, ja, zijn handel gedreven. En uh, als klein jongetje, ik ben dan de oudste binnen een gezin van vier kinderen, word je al heel snel daarbij uh, bij betrokken ja. en dat heb ik altijd als heel veel plezier en leuk ervaren. Ik zat op de Julianenschool op de Brede-Rodestraat, ja, en dan was een jongetje van zeven jaar en dan... Uh, ...kwam je uit school, dan rende je naar huis, naar de Westerstraat. Dan pakte je de sleutel van het regeltje af. Dan pakte je twee boterhammen, daar duwde je wat tussen en al rennend ging je naar het strand. Mijn vader en moeder vragen of ze wat nodig hadden. Ja, Want met die bakfiets had hij natuurlijk niet veel voorraad. Nee, en dan ging je helpen, zo jong al hè? Ja, en dat ging spelenderwijs. Het ging altijd met een zachte hand en het ging altijd met heel veel plezier en warmte. Ja, en als mijn vader dan zei van... ...Huig, ham maar eventjes twee in met haring." Dan was dat eigenlijk een emmertje. Ik heb ze nog steeds, gelukkig. En na gelang je leeftijd groeiden die emmers ook. Ja, dan kon je weer jou dat... Precies, precies. Ja. Hè? En dan zei hij altijd tegen mij van uh, zoveel handjes. Ja, dus als hij bij wijze spreken... Van... Ja. Van... Nou nee, als dan... dat was voor mij om het makkelijk te maken. Maar ik gebruik het nog steeds. Dan zei hij tegen mij bij wijze van spreken 25 handjes. Ja. En dat betekende dat ik elke hand had ik twee haringen. Dus dan had ik vier haringen. Ja, wat leuk. En die kwamen uit de badkuip. En die werden er volgeweekt. Dat hele proces heb ik ook door mijn vader heel goed uh, geleerd. Hoe je eigenlijk een haring op smaak moest brengen. Vroeger moesten ze weken. Er kwamen ze een kantjes aan. Nou ja, en dan stond ik op een kistje. En dan moest ik ook wel van mijn vader, zei hij tegen hem op strand. Het wordt overmorgen mooi weer. Want hij moest twee dagen vooruit denken hè, soms. Want naarmate je naar de richting Nieuwe Haring kwam werden die haringen ook steeds zouter. Dus je moest ze dan bij weken. Nou, dan ja. hadden we badkuipen staan. En dan zijn die 25 handjes. Nou, dan wist ik, moest ik uit een kantje... moest ik 100 haringen... dus 25 handjes, maar 4. 100 haringen in de badkuip, water erop. Ja. Nou, dan ging je naar school. Dan kwam je van school erom. En dan liet je het water weglopen. Dat deed je al automatisch. En dan gooide je er weer vers water op. Ja. En dan met je handen er lekker door. ja, ja. ja van jongs af aan uh, al. He? En hoe is dat verder gegaan met de strandtent van uh, de generaties door? Uh, ze waren eerst begonnen met vis, begrijp ik. Of eerst met de strandtenten? Nou, dat is, uh, het is natuurlijk een grote familie geweest. Hè? Dus ja. Ze hebben allerlei dingen gedaan. Mijn grootvader is, was, uh, heeft met vis gestaan. heeft van alles gedaan. Hij heeft ook een hele periode een strandtent gehad. Ik heb hier ook twee prachtige foto's van die periode. Eentje waar hij met een mooi klein tentje... Een linnen tentje hè, met mooi weer werd er in de vloedlijn gezet. En het, met slecht weer onder de reep. En daar had hij zijn Neringkie en dat bestelde niet zoveel voor, maar voor die toen de tijd was hij toch een, een ondernemer. Ja. He, een puur zang. Ja. He, want met niets iets beginnen, dat vind ik het de knapste van alles. Ja. Nou, dat heeft, uit, dat heeft hij uitgebouwd later. Met een strandtent uh, uh, in Bloemendaal... waar nou... Uh, Rapanoe staat. Daar heb ik een prachtige foto van, en daar heb ik nog twee tantes, die liggen daar in het stro, tante Tini en tante Arendje, en dat stro haalde hij uit Duin, en dat verkocht hij aan de tent, de toentijdige tenthouders, ja. hè, die, die, die, die Amsterdamse mensen die daar kwamen, en dat verkocht hij als beddenstro, als, als vulling. Nou, daar heb ik een prachtige foto van, en dat vind ik, dat vind ik cultuur, dat, dat, daar hecht ik heel veel aan. Ja, verder, is, uh, mijn vader en moeder die zijn dan altijd doorgegaan met de bakfiets en later met de ponywagen. Toen ik van de Julianenschool afkwam, ik kon best redelijk leren. Ik wil niet zeggen dat ik super intelligent ben, maar ik kon best goed leren. Ik heb een goed hersens. Dus. Maar ik wilde niet leren, ik wilde de handel in. Dus naarmate ik uh, van de Julianenschool afgegaan ben met een christelijke Milo, Sofia weg bij meneer Kiewiet. Ja, ja, ja, ja. Meneer Kiewiet heeft zelfs nog mijn vader lesgegeven op de lagere school. Ja, ja. Dus respect was er natuurlijk heel duidelijk. Ja, en daar bakte ik niet veel van. De eerste klas heb ik gedoubleerd. De tweede klas ben ik wel overgegaan. Maar toen zat ik voor de tweede keer in de derde klas. En toen, mijn vader ging nooit naar school. Mijn moeder regelde altijd alles. Maar toen, die ene keer ging mijn vader wel naar school. Dus me, met toch een beetje angst en beven, kijken wat hij ja. zei, als het natuurlijk niet beroemd kwam. En toen zei hij een paar dingen tegen me. Ten eerste, morgen ga je naar school en dan geef je iedereen een hand en dan bedank je ze dat ze wat in die grijze massa hebben proberen te duwen En dan ben je de rest van de dag vrij. Nou, dat vond ik heel prachtig. Daarnaast zei hij, maar ik kon die beroemde maar, die, overmorgen heb ik werk voor u. Dus ik, was, ik wilde dat. Ik dacht, ja wat dan? Dus ik, pa, wat gaan Ja, dat weet ik nog niet. Je moeder gaat wel bellen. En verdomd, de volgende dag, alles is ook zo gegaan. Op een gegeven moment kwam hij naar me toe. Hij zei, morgen kun je beginnen in Kattek. En ik zei, oh wat mooi. Hij zegt, bij wie? Bij Teun Voijs. Teun Voijs was een haringleverancier ja, van ons. Haring en inleggerij. Nou, toen zei hij tegen mij, zei, ik zou je één advies geven. Je moet om zeven uur beginnen en ik zou niet te laat komen. ...maar ik was zo blij dat ik er mocht werken... ...en voor school nog. mocht... ...dus ik besefte me niet dat ik naar Kattek moest... ...en ik zal je heel eerlijk vertellen... ...arm hadden we het niet... ...we hadden het zeker niet arm... ...want we waren heel rijk in hele andere dingen... ...maar financieel was het gewoon niet... ...je kon je niet alles permitteren... ...dus ik had ook geen fiets... Nee. ...dus ik besefte me... ...en ik moest naar Kattek. ...dus hoe, hoe kom ik daarop... ...dus dat daar zei ik s middags tegen mijn vader... Ik zei, ...ja pa... Ik zeg hartstikke mooi, om dus moet even beginnen, maar hoe kom ik daar? Is dat is jouw probleem. Zo zijn wij daar eigenlijk klaargemaakt voor de toekomst met een goede intelligentie doorgeven. Jongens, als je wat wil, dan moet je er wat voor doen, dan moet je er wat voor over nou, hebben. En dat is natuurlijk een hele wandeling, nou, naar dat je wij. Maar achter in de tuin stond een oude transportfiets. Ja. Eén band was lek, één band was zacht. Samen met de vriendje heb ik dat gerepareerd. En uh, ik moest er wel om de dag om pompen. pompen. En dan ging ik elke dag vanmorgen door Duin met ja. hoogwater. En met laagwater ging ik over stroom terug. Vra oh, ja. Vraag me niet hoe laat ik vertrokken ben, dat weet ik niet. Ik weet alleen één ding, ik ben nooit te laat gekomen. Zee, ja, dan ben ik toch al een beetje ja, mooie leerschool gehad. En het ging natuurlijk weer over vis. Ja. En dat was mijn ding. Dus ik heb het er ongelooflijk naar mijn zin gehad. Andere kant van de, van de vishandel meegemaakt. Dus het zuren, het inleggen. Het pekelen en al die dingen heb ik daar nog eens een keertje van een andere kant leren, ja, leren opnemen. En het is een vak op zichzelf. En dat kan je dan later weer gaan gebruiken in het verdere wat je gaat doen. Nou, daarnaast heb ik toen ik 18 jaar was, kreeg ik een vergunning om op strand met, uh, met vis te mogen venten. Mijn vader had dat heel slim aangepakt. Want toen was het lastig om een vergunning te krijgen. Maar Pieter Lou. Ik meen dat het Piet de was. Die stopte ermee. En mijn vader heeft toen voor elkaar gekregen dat ik die vergunning kreeg. Ja, dus zo is het begonnen <kwijnt> dat je dan ook ja. uh, ging uh, op het strand uh, venten of uh, wat, wat deed je precies? Nou, toen stond ik op de boulevard met een rouleerstandplaats met een bakfiets. Oh, ja. Ja. En onder andere, dat staat me nog zo bij, van de week zag ik een foto. En het, toen, toen werd mijn hart werd gewoon warm. Want toen zag ik... Oude ijsteentje van Polak... op de rotonde. Oh, ja. En daar stond naast... Stond een, een, een, een, van de gemeente een waterkraantje. En daarna stond ik dan... met een bakfiets. En daar heb ik het feitelijk geleerd. En dan ging je elke week... roeleerde dat. En ging je naar het ezelenpadje. De week daarop. Ja. Daarop ging je naar Tony ten Broeke. Daarop ging je naar... Uh, hoe heet het? Station. Dan ging je weer... Uh, op de boulevard. En zo... Draaide je naar de rotonde. De, ronde, de rotonde ja, was natuurlijk ja. de topplek. Ja, dat dan was dan de beste je de plek. plek dat ja. staan, maar dat hoorde bij de vergunning dat je steeds op een andere plek moest staan. Ja. En dan had je ja. ook concurrentie al in die tijd. Toch? Zeker. zeker. Ja. Toen had je heel veel uh, ambulante vishandelaren. Ja, ja. Maar er was wel een eerlijke gezonde concurrentie. Ja. Overdag was je in staat om elkaar uh, te goed te concurreren. Maar wel met open en eerlijke vizier. Ja. S'avonds, dat weet ik maar heel goed. Dan werden de bakfietsen werden bij Jaap Mok... En uh, van de beer, van schaap, werden ze naar boven geduwd met de diebertjes. En dan waren het s'morgens vroeg, als het strand opgingen, werden de banden half leeg gelopen. Omdat ze dan beter dragen op het zand. Anders snijden ze te veel door het zand. Hè. En dan moest, s avonds, moesten die banden weer opgepompt worden. Maar ja, niemand had de goede, knappe banden. Wordt het uh, fietspomp? Dus iedereen leende dan weer van elkaar de fietspomp. En dat vond ik het mooie van die tijd. Ik ben er ook heel trots op. Ik, ik word nu in oktober 63, dat ik dat allemaal mee heb mogen maken. Ja, dat de warmte. is een heel bijzondere de... tijd geweest, hè? Leuk, ja. Ja, Een zeer opvoedbare tijd. En ook een tijd waar je mentaal gevormd wordt. He, wat je, dat je dus beseft van jongens, eh, als je wat wil, dan moet je er wat voor doen. En ja. je, je kan niet gaan zitten en met je armen over elkaar. Je moet ondernemen. Ja. En of je nou een bakfiets hebt, of dat je met hè want dat was nog maar ja, voor. Dat nog... He, ja. Of dat je nu met prachtige mooie ambulante viswagens, of nu zelfs met een mooi prachtig visrestaurant... waar we met elkaar apen trots op zijn. Je zal elke dag moeten ondernemen. En dat kan betekenen dat je dus. Uh, je stoelen gaat opruimen. en netjes je strand gaat maken. Dat kan betekenen dat je. een berg. Ik maak nu een berg zand voor de deur. Daar zet ik met trots. een joon in met de vlag van Talassa En waarom doe ik dat? Omdat ik dan. kinderruppelen kan plezieren. Kinderen die komen het strand op en dan zien ze een hele grote berg en dan wordt het hoogwater. Jongens, mooier kan je het dan niet hebben. dat ja, is geweldig. Ik heb, ik heb in mijn portefeuille een heel dierbare uh, uh, ansigkaart. Een paar jaar geleden, dat is niet altijd door mijn collega's in dank afgenomen hoor. Sommigen met nahijver, sommigen met kortzichtigheid, sommigen die het niet zien. Nee. Hè, maar je moet, je moet een consument pleasen. Wil je hem terugkrijgen, moet je hem eerst pleasen. Je krijgt maar één keer een kans. En die eerste kans is het belangrijkste. En dan moet je zorgen dat ze terugkomen. Nou, ik had toen een berg gemaakt. Nee, ik had geen berg gemaakt. Ik was aan het werk met mijn trekker. Dan komt er opa met twee kleine jongetjes, vier, zes jaar komen met bewapend met een schep. Ik kom het strand oplopen. Nou, ik ben daar in de buurt. Dus het enige wat ik zeg, wat je altijd doet, goedemorgen. Dat is de basis van alles. Goedemorgen meneer. Ik zei, man, wat gaan jullie allemaal niet doen? Ja, we gaan een fort maken met opa en dit en dat. Ik zei, nou, ik zeg, dat heb ik vroeger ook altijd gedaan. Mag ik jullie soms helpen? Dan heb ik twee bakken zand uit de trekkers voor hun neergegooid. Die jongens die zaten vijf dagen in Centerparks. Elke morgen kwamen ze en dan zorgde ik... dat ik er weer een paar bakjes zand bovenop gegooid had. Nou, in de leste dag... Dag daarvoor hadden ze gezegd dat ze nog één dag zouden komen. Ik denk, nou, dan ga ik die jongens eens verrassen. Dus ik had een hele mooie hoge berg. Maar het was toch waardeloos strandweer. Je kon geen dubbeltje verdienen. En die jongens die kwamen door winterregen. En toen zagen ze die berg met die grote vlag erop. En toen had ik er een bord bij gezet op de top van de berg kun je Engeland zien. En die jongens die zagen Engeland... en die opa die speelde het spel ook mee... die zag ook Engeland. En dan denk ik, waar gaat het nou om? Het hoeft niet altijd kapitalen te kosten. Je kan met hele kleine initiatieven... kan je grote dingen bereiken. Ik ben het zo lang vergeten. Maar veertien dagen later krijg ik een alzichtkaart. Nou, ik heb hem hier niet bij me... maar ik zal hem je straks laten lezen. Uit Doetinchem. Daar stond aan de achterkant... Lieve meneer Huig... Prachtig. Um, hartelijk dank dat we mee mochten rijden in uw tractor. Ik heb die jongens even een rondje mee. Nou, daar praten ze later als ze twintig zijn nog over. Um, wij vonden de vis heerlijk. Uh, we hebben de kokierschelp. Want wij hebben in de keuken gebruiken we een bepaalde periode van het jaar of in de goede tijd kokierschelpen. Die kokierschelpen bewaar ik altijd en die deel ik uit gewoon. Nou... Een groter gebaar. Het is, heden stelt niks voor, maar ze zijn er zo dankbaar voor. Nou, die kokierschelp had ik ze gegeven. En aan het eind zeiden ze: We hebben een onvergetelijke vakantie gehad. Ja. Geweldig dat je dat betekent voor de mensen. Hè? Wat leuk hè, om zoiets zo te horen. Ja. Zaken met Henny van Petergem en ik spreek vandaag met Huig Molenaar van het Strandpaviljoen Thalassa. We hadden het net een beetje over uh, ja, het verleden, de geschiedenis en uh, nu gaan we het verder hebben over uh, ja, het heden. Je hebt uh, ja, pas geleden de tent geopend, een nieuwe strandpaviljoen. Uh, en ja, hoe is het zo gekomen dat jullie van het gewone strandpaviljoen nu de vaste uh, ja, locatie hebben uh, hoe is dat zo gegaan? Ja, dan moet ik, moet ik toch even iets terug ja, van de geschiedenis. Uh, ik ben op een gegeven moment, uh, heb ik 21 jaar lang op de Hooghovens in de Muiden, heb ik een viszaak gehad. Een toenmalige Kores. Oh, ja. Dat heb ik toen verkocht. Ik had, ik, was, ik had het boek uit na 21 jaar. Ik wilde mijn grenzen verleggen. Een vrouw die, die ik inmiddels had leren kennen bij Henk Nooijen, bij Seagull... Daar stond ik voor op strand met mijn tractor. En toen zag ik niet de Bos, mijn huidige vrouw. En uh, ja, die, die Vonk sloeg over, die was daar in de bediening. En daar ben ik uh, inmiddels al 32 jaar heel gelukkig mee getrouwd. Drie prachtige kinderen mee. En uh, ja, die was helemaal gek uh, van een strandtent altijd. En ik zei altijd tegen de, ik gun mijn vijand een strandtent. Want ik kom uit een hele andere richting, met de bakfiets en ponywagen en tractoren. Als het bij ons slecht weer was, dan verzorgden wij onze handel. En dan waren we de rest van de dag vrij. En met een strandtent, dan moet je nog meer werken met slecht weer. En het levert geen gulden op. Dus ik zei altijd, mijn vijand gun ik een strandtent. Tot eh, negen jaar geleden, mijn vrouw hier bij familie Goosus de toenmalige Talassa, zat. En die kwam ineens avonds met het verhaal thuis. Daar zat ze altijd met de kinderen. Mijn oudste zoon is er trouwens nog stoelman geweest ook. Mijn moeder en mijn vader hebben een vijftigjarig huwelijk. Ook nog gevierd in de oude tent van Talassa. Dus we hadden iets met Talassa. Maar we hadden ook iets met de familie Goosus. Heel duidelijk. Het was echt een Zandvoortse familie. En uh, toen kwam mijn vrouw s'avonds thuis met het verhaal, Piet, hun zoon, het was de stoelenman, en die had tegen Anita gezegd, zo terloops, we gaan de strandtent verkopen. Volgend jaar bestaan we 25 jaar, of datzelfde jaar, dat, moet, dat weet ik even niet meer, maar in ieder geval, ze zaten er tegenaan dat ze 25 jaar uh, te lachen hadden en ze gingen het verkopen. ...hun vader was acht, ik acht jaar daarvoor overleden... ...en iedereen deed het nog steeds met heel veel enthousiasme en plezier... ...maar ook nou, het boek uit, ze waren klaar voor wat nieuws... ...tante zus was inmiddels op leeftijd gekomen... ...toen, toen zei ik eigenlijk in een gekke bui... ...tegen mijn vrouw... ...ik was toen werkzaam bij de woningbouwvereniging EMM... Nadat dat ik een omscholing als timmerman had gedaan... Dat, ...dat vond ik een prachtig beroep, dat deelde ik ook weer leren... En in het verlengde daarvan was ik uh, onderhoudsmonteur, timmerman bij de woningbouwvereniging. En uh, dat beviel mij niet meer, want ik ben een visboer. Ik ben geen timmerman. Ik kan timmeren, ik kan een prachtige deur afhangen, ik kan een mooi stukje werk leveren, maar dat zit niet in mijn ziel. Vis zit in mijn ziel, vis zit in mijn lijf. Nou, dus dat gingen we weer doen. Dus, mijn vrouw kwam met het verhaal te lassen, als ik koop. Ik zeg: Weet je al wat ze ervoor voor moeten hebben? En weet je al of ze al een kandidaat hebben? Ja. Toen zei ze zegt: Nee. Toen zei ik: Maar zou jij het willen? Nou, ze zegt: Ja, ik vind het wel mooi, maar ja. Zei, jij bent al aardig op leeftijd en ik word op leeftijd. Ze zegt: Donders, we zijn allemaal niet op leeftijd, we zijn nog jong. Ik zeg: Als je dat wil, dan moeten we dat nu doen. Ik zeg: Maar laat het maar aan mijn over, dan ga ik dit babbeltje maken. En het is ook zo gegaan. Ik ben toen naar tante zus en naar Martin, dat was ook een zoon van hen, die was ook mede-eigenaar. En daar heb ik gewoon recht op de man afgevraagd van... A, wat vragen jullie? B, uh, hebben jullie al een koper? En C, zouden jullie met mij in zee willen gaan? Ja. Nou, en dat is zo gegaan. Ja. En uh, tot op de dag van vandaag uh, zeg ik nu met verven, in plaats van hey, ik gun mijn vijand de stand zeg ik ik had het misschien wel 30 jaar eerder moeten doen. Ja, dat hoor je wel vaker hè, van de stand en waarom uh, zie je dat nu zo, achteraf gezien dan? Nou, omdat ik er inmiddels achter ben, ik, nogmaals, ik word in oktober 63. Als ik zie wat ik als jongetje gedaan heb op een inleggerij. Toen voor mezelf met, met, met, met, met Haring ambulant op strand. Daarnaast de combinatie ambulant strand met de hoogovers, waar ik dus een prachtige zaak ook had, Dat zeg ik echt. Toen een omscholing timmerman, toen nog eens in de praktijk een paar jaar getimmerd. En toen de strandtent en zeg ik, jongens, het is zo'n prachtig horeca bedrijf. Alleen, het is door zijn complexiteit, door de vele mogelijkheden die je hebt, tevens ook een heel moeilijk bedrijf. Als je een restaurant daar tegenover zet, die kan smorgens een mise en place maken. Die gaat smiddags gaat die met zijn lunch open, en s'avonds met zijn diner. Maar in een strandtent... beginnen ze smorgens al om acht uur aan je te trekken voor een bak koffie. En dan komen de uitsmijters, als het goed is. Dan komen de, de mensen die in de petjes gaan. Nou, en als je alles daar op een goede manier wil organiseren ook dat er plezier in het werk blijft want dat is natuurlijk de kern van het hele verhaal moet leuk blijven, het moet wel leuk ja. blijven en het moet, moet betaalbaar blijven en het moet een stukje ja als je het goed doet denk ik, wordt het een verlenging van je persoonlijkheid dan is het één met jou nou en wij zijn ongelooflijk gelukkig mevrouw en ik dat we drie kinderen hebben en dat ze alle drie samen met hun vader en met hun moeder willen samenwerken en ik zal je eerlijk vertellen ik ben een eentje van Bonnie, er zit een kopie op, maar mijn kinderen, die ben ook zo. Er zit ook allemaal een kopie bovenop hun nek. En om dat met elkaar in één uh, formule te stoppen, zodat toch iedereen zijn eigen waardigheid in het bedrijf krijgt en ze, ze deel van het bedrijf waar ze trots op kunnen zijn, dan ga je met elkaar een collectief samensmelten, samen ja, dat is, dat is sterk. ...daar kan je eigenlijk nog wel iemand bijdenken. Want die vijf, dat worden de zes. Door die onderlinge kracht die ze met elkaar uit, uitstralen. Iedereen wil wat voor elkaar doen... ...en iedereen is zich bewust dat het een schakelketting is. Als één, ketting daarvan, één deeltje van die ketting loslaat of stuk gaat... Ja, ...dan valt het hele zoetje in daar. Mijn enigste uh, gedachte voor de toekomst is... ...en dat heeft niks met, uh, met, met uh, angst of wat dan ook te maken... ...maar dat is puur met realiteitszin. Wat gaat er gebeuren als de koude kant om de hoek komt kijken? Hè? Willen die ook uh, datzelfde? Hebben die ook die ambitie om wat moois op strand te maken? Maar het kan wel zo zijn dat een van mijn kinderen met een andere om de hoek binnenkomt... ...en die helemaal niks met strand heeft. Nou, dan zullen we dat ook goed moeten gaan oplossen. Voor de toekomst ligt alles klaar... Wij hebben alles bij de notaris leggen. Nu is mijn oudste zoon als mede-eigenaar. Tevens naamgenoot Huig. De chef in de keuken. Daaronder komt mijn dochter Kim. Zij stuurt nu nog steeds met mijn vrouw de bediening van het restaurant en de terras aan. En alles wat er omheen zit, een groot stukje administratie. En mijn jongste zoon Bram. Daar hebben we gelukkig, vleden jaar per 1 januari, dat prachtige bedrijf van het Actief van Victor Bol. Kunnen overnemen En dat vind ik zo mooi, want dat is namelijk de laatste schakel in mijn hoofd waar ik van dacht, dat zou wel eens een breekpunt kunnen gaan worden. Dat is namelijk mijn jongste zoon, is een mensenmens. Dat is geen mens voor in de keuken. Dat is, hij doet het wel. Als het druk is, staat hij met verven ook in de keuken aan de koude kant zijn broer te helpen. Alleen, hij moet iets voor zichzelf hebben. Hij moet trots zijn, s'avonds, als hij zijn bed induikt, dat hij die dag iets moois hebt gedaan. Nou, met een Jaron paviljoen heb je natuurlijk te maken dat je dus van de twaalf maanden, maar drie maanden per jaar bedden vuur hebt. Dus negen maanden zou die, als je niet oppast het hulpje van zijn broer of zijn zus gaan worden. En dan wordt die jongen diep ongelukkig. Dat moet niet. Dat was de reden voor mij, toen Victor Bol met zijn bedrijf om de hoek kwam, dat ik dacht bij mezelf, die moeten we proberen naar ons toe te halen. Niet uit hebzucht, niet van hebben, hebben, helemaal niet. Er zit een filosofie en er zit een visie achter. En die visie is, iedereen moet s'avonds trots zijn. Als dus mijn zoon hier in het restaurant complimenten krijgt omdat wat jij toen straks zeggen, dat schoolfiletje in de roomboter lekker gebakken. Dan kan mijn zoon s'avonds hij, voor hij zijn nest in gaat, is hij trots. Als mijn dochter een mooi flesje wijn aan bij jou aan tafel uitgeschonken hebt of een leuk dessert gebracht heeft. En jij voelt je thuis door de presentatie en de begeleiding van mijn dochter en de aansturing van de medewerkers. Dan heb jij een tevreden gevoel. Heb ik ook een vrede gevoel. Dan gaat zij ook lekker tevreden naar bed. En mijn jongste zoon als die met een stel kinderen van 4, 5 jaar... hebben gan vissen geweest... en hij heeft die kleine kinderen wat geleerd... over de natuur en over de zee... want het is ook nog eens een keer heel educatief. Ja, zeker. Hij leert de kinderen spelenderwijs... Dat de, dat de telling van de palen op strand... vanuit de noord begint... als ze dat combineren met de schatgraven... He, ze gaan vissen en dan vinden ze in in het kuiltje vinden ze een fles en in die fles zit een brief en die brief dat vertelt dat er ergens op strand een schat ligt. Dan heeft hij daarvoor hij heeft een schat begraven en dan gaan, gaan die kinderen gaat hij bewust gaat die eerste zuid in en dan hoor je ineens 15, 12 kinderen schreeuwen achter in die wagen. Ja gaat verkeerd we moeten de andere kant op. Dan is hij namelijk geslaagd in hetgeen wat ze hebben willen leren, dat de telling vanuit de Noord naar de Zuid gaat. Ik durf te wedden, als je morgen honderd volwassen mensen vraagt, hoe loopt die telling, weten ze het niet. Nee, dus dat, nee maar dat is toch prachtig, als je dat als kind al, al, al kan leren, leuke ding, ja. spelende wijs. wijs. Nou, dan haalt hij dat kuiltje uit zee, waar, die, ja. waar eventueel garnel in zit, maar er zitten krabbetjes in, er zitten visjes in, er zitten schelpen in, er zit van alles in, er zit ook wier in. Er zitten rogge in. Ja. Daar gaat hij dan alles over vertellen. Nou, ik heb het meegemaakt, ik zat stilzwijgend naast hem in de auto, puur en alleen maar om te kijken hoe hij het deed en de reacties van de volwassenen, de begeleiders en van die kinderen. Nou, ik was ap trots dat die jongen met zoveel passie dat wil vertellen. En dat is prachtig, daar geniet ik van. Nou, dus voor mij is mijn gezin is helemaal compleet. Ik heb drie wereldkinderen. Dat heeft iedere ouder. Dat is altijd trots op zijn kinderen. Maar ik kan maar verder zeggen, ze staan met elkaar voor iets. En het succes van Talassa, dat komt niet door Huig Molenaar, dat komt niet door Anita Bos. Dat komt niet door Kim, dat komt niet door Huig Junior, dat komt niet door Bram. Dat is dat collectief. Ja, dat doen je allemaal samen. Samen draag je iets uit. Ja. En daar moet je dus elke dag natuurlijk wel mee bezig blijven. En, dat, en daardoor is dit nieuwe paviljoen ontstaan. Ja, zo alles bij elkaar, dat het allemaal samen achter staat en samen ervoor gaat. Ja. Ja. Ja. En daarnaast moet je ook nog heel wat personeel hebben, denk ik, in de bediening bijvoorbeeld. Of hoe ten, eerste, weet dat? ten eerste praten wij niet over personeel, ja, ja, wij praten over al. medewerkers. Ja, ja, nou Juist omdat we dus. De, de, de afstand tussen medewerkers en eigenaren heel klein willen houden dat familiegevoel dat doen wij bewust hierin brengen alleen denk erom je wordt bij mij aangenomen op je kwaliteiten je wordt bij mij aangenomen op je motivatie op je inzet en helaas als je binnen dat kringetje niet functioneert dan gaan we afscheid van je nemen en of je dat nou leuk vindt of niet mijn oudste zoon heeft daar enorm in geïnvesteerd is er voor naar school geweest. Hij heeft zijn papieren gehaald. Is inmiddels ook een leerbedrijf geworden. Dus wij zijn een leerbedrijf. Voor oh, wat is dat leerbedrijf? Nou, voor in de keuken. Dus daar doet hij inspanningen voor. Ja, we zijn geen sociale werkplaats. Er moet pacht betaald worden. Er moeten kosten afgedragen worden. We betalen keurig netjes. Net als iedereen belasting. Alles doen we aan mee. En we willen ook nog graag een percentage overhouden. He, want we willen ook nog graag vakantie. En we willen ook opnieuw investeren. En reserveren voor de toekomst. Dus we zijn geen, met alle respect, geen tent. We zijn een tent die moet commercieel denken. En die moet gericht naar de toekomst toezeggen van. Daar moet geld komen. Daar moet geld verdiend worden. Anders kan je geen onderhoud plegen. Met dan krijg verpauper in. Helaas, we zien het al om in Zandvoort. Ik vind het spijtig. Dat doet me zeer. Als ik het hart van Zandvoort zie. Als ik nu door de Kerkstraat loop. En ik zou je vertellen dat, dat als ik tien jaar was en daar had toen iemand tegen mij gezegd... Huig, over vijftig jaar, is er leegstand in de kerkstraat, dan had ik een falikant uitgelachen. Er is leegstand in het dorp, had ik een falikant uitgelachen. Dat had nooit gedund in mijn beleving. Ja. Maar ga nu de praktijk en de werkelijkheid zien. En hoe komt dat nu? Ik heb wel eens meer gezegd, ik ben wel eens meer geïnterviewd en dan zei ik in een spontane reactie... Ik zeg het direct achteraan, ik weet het niet hoor. Ik denk alleen veel na over dingen. En ik, Zandvoort is me dierbaar. Ja. Maar dan denk ik bij mijn eigen, verdomme jongens, wat hebben we toch de boel verziekt hier ook. En wat zijn we nu op dit moment weer bezig om Zandvoort te verzieken met open ogen. Ik vind het, wat er in het dorp in het hart gebeurt, ik vind het, nou, ik noem het een Phoenix locatie. Hoe hebben de beleidsmakers... Hoe hebben ze in godsnaam dat toegestaan? Ze halen het hart uit Zandvoort. Als ik nu zie het stukje waar het gemeenschapshuis gestaan heeft. Weet je wat dat creëert? En ik, heb, ik zeg het nu voor de radio... En dat zeg ik niet met rancune. Dat zeg ik niet met bedwijderigheid. Dat zeg ik met een man die liefde en passie voor Zandvoort heb. Maar het gaat mij erom als ik naar het gemeenschapshuis kijk. Wie... Van Zandvoort heeft daar niet zijn injectie gehad. Wie heeft daar niet naar de bibliotheek geweest? Ouderen onder ons noemen het nog steeds school. Ik weet het niet meer of het school A of B is. Maar in ieder geval of C. Het gaat erom. Het was een stukje cultuur van Zandvoort. Dat had nooit zo voor tegen de vlakte mogen gaan. Daar hebben we op zangkoor gezeten. Daar hebben we allerlei sociale voorzieningen gehad op Zandvoort. Daar was echt een hart van Zandvoort. En dat hart is uit Zandvoort zomaar weggehaald. Dat vind ik ongelooflijk slecht. En daar zal ik... En maakt me niet uit, ik wilde niemand op titel op, op aanspreken, maar als collectief zandvoort hebben wij daar met, met elkaar gefaald. En waarom hebben wij nu als de Lassa zo'n mooi prachtig gebouw neergezet? Waarom? Niet omdat Huig slim is, helemaal niet. Dat komt omdat mijn vader mij altijd vertelde van de grandeur en flair die Zandvoort vroeger vertegenwoordigde. Het groot badhuis, Hotel Driehuizen, de boulevard, dat was een van de mooiste van heel Nederland. Niemand kan er wat aan doen dat de 4045 om de hoek gekomen is. Niemand kan er wat aan doen dat de tankwalder kwam. En niemand kan er wat aan doen dat wij gedwongen zijn om alles te slopen. Maar wij hebben na de oorlog heel veel fouten collectief gemaakt. Omdat ze met één ding, daar ben ik echt van overtuigd, en dat blijf ik ten alle tijde verdedigen, nooit hebben willen luisteren naar de gewone man. De man van de praktijk. De man die de mensen spreekt. De man die hoort wat er in de maatschappij leeft. Niet alleen uit zandvoort maar ook uit Maastricht. Er zijn mensen die zitten drieënhalf uur in de trein om een dagje Zandvoort te beleven... daar krijgen wij feedback van... daar krijgen wij de positieve dingen van Zandvoort... de negatieve dingen... En toch hebben wij als Zandvoorters... daar moet ik mij ook aan trekken... want ik ben net zo goed hier die Zandvoorters die, die fout gemaakt... maar wij hebben het als Zandvoorters... collectief laten afweten... wij hebben toegestaan wat er nu in het centrum... neergezet wordt... ik vind het echt... sorry dat ik dit mooie prachtige interview... op die manier ook... Uh, moet gebruiken... En ik, ja, ik, ik zou niet weten hoe ik het anders zou moeten zeggen. Mijn vader heeft mij altijd een prachtige foto voor mijn ogen gehouden. Dat noemde mijn vader grandeur en Flair. En daaruit is ontstaan dit mooie nieuwe paviljoen. Niet omdat ik dat zag. Ik heb gewoon geluisterd naar de mensen die het vroeger allemaal voor het zeggen hadden. En die vroeger wisten waar de mensen voor naar Zandvoort kwamen. Die kwamen voor Flair en die kwamen voor grandeur. Waarom kan het in Noordwijk wel? Waarom kan het in andere badplaatsen -Bad wel? Nee, Zandvoort is altijd een beetje klootjesvolk geweest. En de jongens die hier ondernomen hebben zijn nooit serieus genomen. En wij hebben in het verleden zat mensen aangesproken van... ...joh, waarom denken we niet eens over zo? Of waarom denken we niet eens over zo? Nee, er waren altijd geleerde mensen die het altijd voor ons wisten. En dat vind ik jammer. Want ook die geleerde mensen die zijn ooit ergens begonnen. Een boek begint bij pagina 1. Ja. En als je bij pagina 500 eindigt, moet je ook die andere pagina's die ertussen zitten die ingevuld worden door de gewone man, dan moet je met aandacht naar luisteren. En ik ga je de details besparen, maar ik zal je vertellen, nu worden wij gecomplimenteerd voor het prachtige mooie gebouw. Ja, het ziet er heel mooi uit. Het heeft echt grandeur, hè? Dat bedoel en ik. En dat heb je dus echt ook gezocht. Ik zal je wel vertellen. Ja. Ik ga niet voor de radio allemaal vertellen wat me dat aan inspanningen gekost heeft, maar ik zal je vertellen Drie architecten heb ik daarvoor versleten. Ik heb er heel veel geld in geïnvesteerd... ...wat, wat nooit meer terug zou komen. En het zal mijn worst wezen. Want dit was je droom om het zo te maken? Ja. Dit, dit was mijn droom. Niet alleen mijn droom, maar ook voor mijn gezin. Ja, maar ook van mijn vader... ...die helaas niet meer leeft, maar wel meekijkt. Gelukkig, mijn moeder maakt het allemaal nog mee. Maar als ik dan denk... ...wat een mooie badplaats Zandvoort vroeger was... Ja. ...met alle verzetten... En jongens, het spijt me dat ik het zeg. En af en toe denk ik aan Zandvoort. waar ben je nou mee bezig. Het kan zo van mooie. Ik heb in een interview ooit wel eens gezegd. Ik zie Zandvoort als een taart. Ik ben een ondernemer. Ik ben geen strandpachter. Ik ben wel een ondernemer. Dat zeg ik met verven. Een ondernemer is namelijk iemand die is constant bezig met zijn bedrijf. En met respect... Dat benadruk ik met respect, praat ik over strandpachters. Maar een strandpachter is een ander iemand. Dat is ook een andere definitie. Een strandpachter vindt het prachtig om in het voorjaar te gaan schuiven en zijn tent te gaan bouwen. Nog mooier als het jaar ervoor. En vindt het ook heel fijn om eind september, begin oktober af te breken. Want dan gaat die heerlijkse, welverdiende rust voor de winter in. Alleen ik ben dat niet. Dus daarom noem ik mijzelf geen strandpachter, daarom noem ik mezelf een ondernemer. Voor mij, in de laatste negen jaar, met dit paviljoen, waren de slechtste maanden voor mij de wintermaanden. Als ik niet mocht werken, als ik niet met mijn gasten bezig mocht zijn. Ik vond het erg als ik aan het eind van het seizoen afscheid moest nemen van mijn gastenbestand. waar we de hele zomer keihard voor gewerkt hadden. Ja, en nu blijf je... Dat is wel helemaal geweldig dan voor jou dat ze nu altijd kunnen zijn, hè? Ja, en wij hebben een prachtig product. Ja. Want vis leent zich uitermate voor vier seizoenen. Als jongetje leer je al van je grootvader... ...platvis eet je met de deuren open en rondvis eet je met de deuren dicht. Dus dat betekent niet meer dat in de zomermaanden de platvis op het meeste hoge van zijn kwaliteit is. Die hebben zich volgevreten, die zitten vol met vet voor het paaien... En dat geldt in de winter voor de rondvis, de kabeljauw, de wijting, de schelvis. Kijk, en dan kunnen we in de winter kunnen we die prachtige producten ook weer... Voor de mensen gaan brengen. Nou, en dat is natuurlijk mij, onder andere van mij een drijfveer geweest: van jongens, we hebben zo'n mooie kans. Laten we die grijpen en laten we er dan ook iets neerzetten. Wat ik hoop dat de mensen van zeggen, het is een meerwaarde voor zandvoet. Want het is niet alleen maar haar naar die hier zijn broodje moet verdienen. Als het ons goed gaat, gaat het anderen ook goed. Ik heb wel eens meer gezet en ik kom het nu op: Zandvoort zie ik als een taart. En als Zandvoort als ondernemer, en voor mij is een ondernemer iedereen... Dat is iemand die kamers verhuurt, dat is iemand die een prachtig hotel hebt. dat is iemand die shawarma verkoopt, dat is iemand die patatfried verkoopt, dat is een visboer ambulant op strand, want dat hoort bij de traditie van Zandvoort, dat is een snackwagen die op strand rijdt, het maakt maar verder niet uit. Alleen doe het zo dat je een taart vormt en als iedereen die taart nou zo mooi maakt, jij met een vruggie, jij met een chocolaatje, de ander met een slagroom, die met een die gooit er een roosje op. Als we die nou eens met elkaar in een vitrine zetten. En die vitrine heet de maatschappij. Dan zeggen de mensen. Wat verdomd een mooie taart is dat. Daar wil ik ook een brokje van. Kijk. En zo zie ik Zandvoort. Dan krijg je als ondernemer ook allemaal een puntje van die taart. Maar ik denk dat dit eigenlijk mijn verhaal is. Zo zie ik Zandvoort. En uh, ik zie met mijn kinderen en mijn vrouwen de toekomst met heel veel vertrouwen tegemoet. En wat er allemaal in het verschiet ligt, dat weet ik niet. Ik weet alleen, als ik dan een spreuk van mijn moeder mag gebruiken... ...die zei altijd, het is er eentje, wat hij in zijn kop heb, heb je niet in zijn kont zitten." En zo zit ik in elkaar. Als ik creatief met mijn geest op de loop ga, dan bedenk ik wel eens dingen... ...waar andere mensen misschien wel eens van denken, verrek, waarom doet hij dat nou? en dat doe ik niet om iemand dwars te zitten dat doe ik niet om bij de hand te zijn dat doe ik alleen maar omdat ik met mijn geest creatief in de weer ben en dan wil ik dat uiten en ik zie in de praktijk dan wel of dat goed gaat of niet goed gaat of dat ik dat moet bijstellen of dat ik het weer terug moet draaien of misschien nog wat meer moet uitbouwen en dat is eigenlijk de kern van ons bedrijfje en van mijn persoon ja, nou het is een heel mooi verhaal dankjewel voor alle ja, ook boeiende anekdotes die je hebt verteld ook. En, uh, ja, we wensen jullie ook heel veel succes met deze hele mooie nieuwe standtent En we raden iedereen aan om eens te komen kijken en een lekker visje te komen eten. Zoals van ouds is het nog steeds uh, de heerlijke <laughs> zelfse <de> visjes. <laughs> en dan ook nog in een geweldige nieuwe locatie die echt trouw uh, allure heeft. Hè? Dankjewel voor dat interview. Heel graag gedaan. I got it. Hoog